Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer van en naar het hoofdstation van Groningen is stilgelegd. Achter het stationsgebouw is een man in een bouwkraan geklommen. De hulpdiensten proberen de man te bereiken. Het is niet duidelijk waarom hij in de kraan is geklommen. De politie heeft het over een gevaarlijke situatie. Reizigers mogen het station niet in en de treinen rijden dus niet. In Frankrijk zijn bijna 70 mensen opgepakt bij demonstraties vandaag. Het is dag van de arbeid en Fransen zijn nog steeds boos over de verhoging van de pensioenleeftijd. In enkele steden liepen demonstraties uit de hand. Correspondent Frank Renaud weet hoe het in Parijs verliep. Er liep een grote groep anticapitalisten aan de kop van de stoet, de zogeheten Black Block demonstranten. Die bekogelden de politie, er werd brand gesticht en de agenten schoten daarop met traangas terug. Volgens de vakbonden gingen door heel Frankrijk 2,3 miljoen mensen de straat op. Criminal hele laten vuurwapens de laatste tijd vaker liggen en kiezen in plaats daarvoor voor vuurwerk en zelfgeknutselde brandbommen om elkaar aan te vallen. Dat zegt de politie in Rotterdam na al die explosies in die stad. Ook vannacht was het weer raak en de politie komt nu met een oproep aan inwoners. Zorg ervoor dat als je iets opvalt in de straat, als je iets vreemd ziet op de camera of wat dan ook, meld het ons want wij kunnen daar wat mee en dat is de enige manier waarop we dit met z'n allen kunnen oplossen. We kunnen het niet alleen. We kunnen heel veel doen, maar we moeten samen. Volgens de politie de politie zijn de aanslagen met de brandbommen het werk van criminele clubs die elkaar aanvallen. Voor Mia Nicolai en Dion Cooper is het Songfestivalavontuur nu echt begonnen. De twee hadden vandaag hun allereerste repetitie in Liverpool. En na afloop konden ze bijna alleen maar glimlachen. Dit is onze eerste keer en het was zo leuk. Het was geweldig, was Ik heb geen idee wat er gebeurde met alle camera's en dingen. Het was definitief anders dan Ja. het Maar het was echt like really cool om het hele volle shebang te ontvangen. Het was de twee vinden het dus geweldig om in Liverpool te zijn. Over een week ongeveer moeten Mia en Dion voor het echi het podium op. Dan staan ze in de eerste halve finale. Het weer, langzaam koelt het af. Het kan ook wat regenen. Vanavond trekken die buien weer weg. Morgen begint bewolkt, maar later ook zon. En het wordt fris met zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A27 van Utrecht naar Almere. na een ongeluk bij Hilversum. De rijbaan is dicht. Vanaf Utrecht-Noord heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Omrijden kan via de A28 en de A1 via Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar. ga ik met Vleer Loud.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 Goedenavond, mede Metalheads deze 1e mei. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 75e aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Op de maandagavond natuurlijk. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en zullen de komende weken vooral gericht zijn... op de geschiedenis van de heavy metal... die ik helemaal zal gaan uitlichten. Elke week zal ik van het begin tot nu elke stijl... met alle invloedrijke bands en hun toonaangevende muziek laten horen. De eerste 17 uitzendingen maar liefst... we zijn alweer bijna aan het einde beland... stond in het teken van de vroegere pioniers... waarmee het allemaal begon. De vroegere bands die in de jaren 70 opkwamen... en van belangrijke invloed zijn geweest...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 De extreme grindcore, dat verwant is aan de death metal en crushcore... en voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. Dan hadden we de industrial metal, dat in die late jaren 80 ontstond... uit de industriele rock en heavy metal. De zeer populaire grunge scene, dat eind jaren 80 ontstond... en halverwege de jaren 90 van de troon werd gestoten... door de opkomende nu metal scene... Dan hadden we niet zo lang geleden de underground black metal... dat voornamelijk in Scandinavië ontstond begin jaren 90... dankzij de eerste golf van black metal uit de jaren 80... dankzij bands als Venom. En afgelopen week had ik nog de stoner metal behandeld... dat weer een afgeleide is van de doom metal... en elementen combineert van psychedelische rock en acid rock. Vanavond ga ik voor de laatste keer tijdens deze specials weer underground met de Zweedse death metal. Dat opkwam begin jaren 90 en zorgde voor een opleving in de Scandinavische metal scene. Veel Zweedse death metal bands worden geassocieerd met de melodieuze death metal beweging... waardoor Zweedse death metal een ander geluid krijgt dan andere varianten van death metal. In tegenstelling tot de Amerikaanse death metal groepen waren de eerste Zweedse bands geworteld in hardcore punk. Göteborg heeft een grote melodieuze death metal scene... terwijl Stockholm bekend staat om zijn meer rauwe death metal scene. Ook veel bands in Noorwegen en Finland gingen tot dit nieuwe genre behoren... zoals Children of Bodom en Insomniën. Vanavond zal ik de pioniers van zowel de Stockholm als de Göteborg scenes gaan behandelen... en hoorden we als uuropener de legendarische Zweedse Merciless... met Pure Hate van het debuutalbum The Awakening uit 1990. En nu hoor je jullie denken, dit klonk toch echt meer als trash metal dan als death metal. Maar laten we niet vergeten dat death metal is geboren als een gewelddadige vorm van trash metal. The Awakening behandelt zo zoet en perfect de grens tussen death en trash... En moet ook worden opgemerkt dat Merciless misschien wel de enige death metal band was... die de goedkeuring kreeg van Euronymous. Die van The Awakening de debutrelease maakte op zijn platenlabel Death Like Silence Productions. We kennen natuurlijk Euronymous van Mayhem. Merciless brak nooit echter door, zoals sommige van hun tijdgenoten en toont dismember, Maar hun invloed op de vroege Zweedse death metal scene... mag niet worden onderschat. Hoewel ze, zoals eerder gezegd, geen death metal spelen... is hun soort trash metal zo agressief, troepel en rauw... dat ze waarschijnlijk honderden old school Zweedse death metal acts hebben beïnvloed. Met hun twee legendarische demotapes... Behind the Black Door uit 87 en Realm of the Dark uit 89. Dan had ik ze al eerder genoemd de Zweedse death metal pioniers natuurlijk. En Toomed, opgericht in 1987 onder de naam Nihilist die hielpen eind jaren 80, begin jaren 90, Zweden op de muzikale kaart te zetten... naast Grave, Dismember en Unleashed, oftewel de Big Four van Zweden. Aanvankelijk beïnvloed door bands als Celtic Frost, Black Sabbath, Slayer... Death, Motorhead en The Misfits... namen ze later elementen van Garage Rock op in hun repertoire... waarbij ze afstand namen van hun originele basso gitaarklanken eh, Maar hun geluid uitvonden waarnaar later werd verwezen als Death and Roll... De Zweedse death metal werd niet geboren in 1990. Veel van de bands die ik vanavond dus draai, brachten eind jaren 80 hun eerste demo's uit. Maar het geluid en de scene werden pas in steen gebeiteld tot de release van Antoon's Left, uh, Left Hand Path. Wat Scream Bloody Gore deed voor Amerikaanse death metal... deed Left Hand Path voor Zweedse death metal. Het album legde de lat zo hoog dat geen enkele band... zelfs Antoomt niet, het sindsdien heeft kunnen evenaren. Bij de eerste luisterbeurt zou je denken... dat de gruwelijke gitaarklanken werden geproduceerd... door een directe ingangsaansluiting in het luidsprekersysteem van de hel... en niet door de vaak misbruikte HM2-pedaal. Drummer Nikke Andersson knalt erop los alsof zijn leven eraf hangt... met als klap op de vuurpijl de duivelse grommen van Weiland L.G. Petrov. Ze hadden misschien niet de meest extreme grunts... maar ze waren overtuigender dan zowat iedereen in Zweden dien in die tijd. Het album is inmiddels 33 jaar oud... en over nog eens 33 jaar praten we er nog steeds over. Uiteraard draai ik van deze klassieker ook een lekkere plaat... en de keus viel op Drowned. Komt-ie... I'm going to throw it down Die we net hoorden was een kortstondige extreme death metal band uit Zweden. Die beter bekend staat om de bands die ontstonden nadat ze uit elkaar gingen. En dit waren Dismember, Arch Enemy en Carcass. De band werd eind jaren 1988 opgericht door Michael Emmet en Johan Liva. En werd vanaf het begin geplaagd door bezettingswisselingen. Tegen de tijd dat ze hun debuutalbum opnamen in 1990... was Michael Emmet de enige overgebleven oprichter. Sterker nog, de band was al uit elkaar toen het album uitkwam. Het enige album van de groep Dark Recollections... dat jullie net ook hoorden als titeltrack... is uitgegroeid tot een cultklassieker onder de death metal. Hoewel de songwriting primitief en onderontwikkeld is... zijn er flitsen van ingewikkelde arrangementen... en variatie binnen de ongebreidelde woede. Het is jammer dat we niet de kans hebben gekregen... om de band te zien groeien en evolueren. Maar verschillende andere bands hebben kunnen profiteren... van het korte bestaan van Carnage. Michael Emmet en Johan Liva vormden Arch Enemy... terwijl andere voormalige Carnage-leden Dismember oprichten die beschouwd worden als een van de pioniers van de Zweedse death metal. Uh, Zweedse death metal wordt natuurlijk niet veel beter dan Unleashed... een band die in 1989 tot bloei kwam. Unleashed koos er destijds voor om tegen de stroom in te gaan... binnen de extreme metal scene... en baseerde als een van de eerste veel van hun nummers op... vroege voorchristelijke Noorse geschiedenis en de vikingen... Unleashed heeft door de jaren heen bewezen een brute death metal kracht te zijn. Een monstelijke muzikale aanvalsmachine die tegelijkertijd hels en harmonieus is. Brutale, verpletterende riffs, harde, diep demonische zang en blastbeats met wilde gitaarsolo's komen allemaal samen voor een geluid dat perfect past bij Entombed, Bolt Thrower, This Side en Dismember. De albums Warrior uit 97, Hells Unleashed uit 2002, Sworn Allegiance uit 2004, Blood uit 2006... en Odelheim uit 2012 zijn verplichte kost. Maar ook hun debuut, Where No Life Dwells uit 1991, mag niet ontbreken. En van dat album draai ik Before the Creation of Time... I'm out of opnemen van een album onder de naam Carnage besloten drummer Fred Edspie gitarist David Blomquist en zanger Matty Kerkje om in oude band Dismember in 1988 nieuw leven in te blazen. En wat ze met de ene band konden doen, zouden ze zeker ook met de andere kunnen doen. Het eindresultaat was Like an Ever Flowing Stream. Hun eerste en beste album waar we net Override de Overture van hoorden. De muziek op dit album is net zo hels als het hele landschap afgebeeld op de albumhoes. Tussen 1988 en 2011 verwierf Dismember een beruchte reputatie als de motorhead van death metal. Dankzij acht klassieke albums en en furieuze live shows over de hele wereld. Hun laatste album, Dismember, volgde in 2008 en de band ging officieel uit elkaar in 2011. Na een onderbreking van acht jaar werd de originele line-up van de band herenigd voor een 30-jarig jubileumoptreden op Scandinavia Deathfest in oktober 2019, samen optredend voor het eerst in meer dan twintig jaar. De eveneens Zweedse death metal band Edge of Sanity... wordt beschouwd als een van de eerste bands in Zweden... die samen met Opeth het genre combineert met progressieve rock. Ze werden voor het eerst opgericht in 1989... door frontman en meesterbrein Dan Swanö, die met verschillende andere bands heeft opgenomen... en een gerespecteerde producer is geweest in de Zweedse metalgemeenschap. Ze brachten hun debuutalbum Nothing But Death Remains uit in 1991... Hun tweede album orthodox dat het jaar daarop uitkwam, zag ze meer progressieve elementen omarmen. De volgende paar albums die ze uitbrachten, zagen ze stevig verankerd als een progressieve metalband. Het vertrek van Svenu na het zesde album Infernal betekende hun achteruitgang in kwaliteit van het materiaal. En hoewel hij terugkeerde voor het achtste album Crimson 2, het vervolg op het eerste deel in 1996, ging de band kort na de release uit elkaar in 2003. En van eerder genoemd debuut draaide ik het human aberration. De alle klassieke Zweedse death metal albums die vanavond voorbij gaan komen... heeft Grave Into The Grave uit 1991... de grootste gelijkenis met de Amerikaanse death metal scene van die tijd. Met nummers als Deformed, Hating Life en het legendarische titelnummer die jullie net hoorden... gaven ze Morbid Angel en die side echt waar voor hun geld... als het ging om het strijden om de titel van Satans Huisband. Zou je geloven dat dit een, een van de weinige klassieke Zweedse death metal albums is... waarop het beruchte HM2-pedaal niet voorkomt? Blijkt dat Ola Lindgren en Jurgen Sandström hun sinistere geluid bereikten door het maximale uit het DS1-pedaal te halen. Grave ging in 1997 op pauze, maar kwam twee jaar later weer bij elkaar. Sindsdien hebben ze nog zeven albums uitgebracht, wat een totaal van elf studioalbums opgeleverd heeft. Samen met Dismember Entombed en Unleashed wordt Grave beschouwd als een van de grote vier van de Zweedse death metal scene. Voordat ze in hun eentje het schabloon vormden met hun onsterfelijke meesterwerk uit 1995, Slaughter of the Soul. Voor elke melodieuze death metal en metalcore band van de laatste kwart eeuw waren Gates vijf kinderen die hun identiteit vonden. Als Dismember en Entombed de soundtrack naar de hel waren, was At The Gates de soundtrack van de reis naar beneden. Alles van de riff tot de zang is hectisch en venijnig. We horen af en toe door een beetje Judas Priest of Iron Maiden geïnspireerde leads van gitaristen Alf Svensson en Anders Björler. Hoewel ze lang niet zo uitgesproken zijn als op hun volgende releases. The Red in the Sky is Hours is het geluid van een jonge en woeste band die er alles aan doet om muzikale chaos te creëren. At The Gates codificeerde het Gutenberg metal geluid en hun invloed reisde de hele wereld over. Vooral toen Amerikaanse bands begin jaren 2000 metalcore naar hun imago begonnen vorm te geven en dat nog steeds zijn. Van het geweldige debuut hoor jullie nu Through the Gardens of Grief. I am no fear Hypocrisie, die we net aansluiten tot Gates worden met Left to Rod, werd opgericht in 1990. en dat muzikant en songwriter Pieter Tekken terugkeerde naar zijn geboorteland Zweden. Na een tijd in Florida, hebben, Florida te hebben doorgebracht. Waar hij kennis had genomen van death metal bands zoals Morbid Angel, Malevolent Creation, Dee Side, Death en andere. Hippocrisy begon aanvankelijk als een black metal band met ernstige antichristelijke gevoelens, net als de andere Scandinavische bands in die tijd. Maar naarmate de tijd verstreek, evolueerde de band later tot een melodieuze death metal band die de grenzen van extreme metal verlegde, met een geluid dat varieerde in tempo en volume, en thema's en teksten gebruikte over niet-menselijke entiteiten ufo's, ontvoeringen en een sinistere kant van E.T. bezoeken. Meer, recentelijke meer recentelijk concentreert de muziek van de band... zich op concepten van de sombere toekomst voor de mensheid... technologie en de zoektocht naar de nieuwe wereldorde... naar wereldwijde overheersing. Naast vocale en gitaartaken voor Hypocrisy... is Techtgen ook een gevestigde multi-instrumentalist... en metalproducent met zijn eigen studio's. Hij heeft gewerkt met artiesten als Children of Bottom... Marduk, Immortal, Rotting Christ, Borgir, Grave... Dark Funeral, Amon Amarth en nog veel meer. Het Zweedse The vond met hun terugmelodieuze melodieuze geluid... een vrij unieke plek in de vroege Zweedse death metal scene. Albums als Bitterness en Into Eternity zijn vroege klassiekers. En comeback album Counting Our Scars is van even hoge kwaliteit. Helaas gingen ze uit elkaar na het uitbrengen van hun vierde album. Het debuut Into Eternity was ondanks zijn obscure karakter... een album van aanzienlijk belang en aanzienlijke vaardigheden. Uit de Zweedse death metal scene van begin jaren negentig. Zeker Into Eternity herhaalde in wezen dezelfde formule keer op keer... Net als de meerderheid van hun landgenoten. Maar als je trashy, semi-melodische, semi-progressieve death metal zo uniform consistent en consistent indrukwekkend als deze is, kan variatie rotten. In deze fase van hun carrière was The Sultry de evenknie van hun bekendere leeftijdsgenoten en met een overvloed aan zwevende zuivere leads en expressieve baslijnen is Into Eternity, een album dat gevierd moet worden, omdat het een scherp gevoel voor melodie perfect combineert met ultima agressie. Luister en huiver met het nummer Teers in alle Weer het laatste blokje van de eerste way Dan hebben Dark Tranquility met Nightfalls by the Shore of Time... ...van het debuut Skydancer dat in 1993 verscheen. Dark Tranquility, is opgericht in 1991... ...is een van de vele melodieuze death metal bands van hoge kwaliteit... ...die zijn voortgekomen uit de metal scene van Göteborg. In tegenstelling tot veel bands in de genre... ...is dit een van de weinige bands die kan bogen op een overwegend stabiele line-up. En in plaats van te blijven hangen in het verleden... ...is Dark Tranquility onbevreesd vooruit gegaan met het geluid dat zich bleef ontwikkelen... Tot zo na het nieuws van 10 uur met het tweede uur van Play Loud. dat vanavond in het teken staat van de Zweedse death metal team. Dus blijf luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.